Volgens hem dreigt opnieuw een grens te worden verlegd voor wils onbekwamen. De SGP is voor de allerbeste zorg om lijden te verlichten... maar blijft principieel tegen doden op verzoek, schrijft Van der Staaij op Twitter. Hongkong gaat een onrustige week tegemoet. Dinsdag viert China de Nationale Dag van de Volksrepubliek... en veel betogers zullen dat aangrijpen om te demonstreren... tegen de groeiende invloed van China op Hongkong, een voormalige Britse kolonie. De afgelopen dag was het ook al onrustig. Toen werd een protest van vijf jaar geleden herdacht. De politie greep in toen honderden demonstranten het verkeer tegenhielden en met stenen gooiden. Ze zouden ook helikopterpiloten met laserpennen hebben beschenen. Voor dinsdag, als China zijn 70ste verjaardag viert, hebben actievoerders een mars gepland die door de overheid is verboden. In een pretpark in Mexico stad zijn zeker twee mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een soort achtbaan. Het achterste karretje zou uit de rails zijn gelopen, waardoor de slachtoffers tegen een metalen frame botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Naast twee doden zijn er zeker vijf gewonden. Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Naar verluidt zitten er nog slachtoffers vast in de Mexicaanse attractie. Sivan Hassan heeft de wereldtitel veroverd op de 10 kilometer op de wereldkampioenschappen atletiek in Doha. Ze won in 30, 17, 62 honderdste door een geweldige versnelling in de slotronde. Het weer. In het noorden zijn buien en vanuit het westen komt er meer regen aan. Minima vannacht rond 13 graden. Daarna een regenachtige dag met vooral aan zee veel wind. Mogelijk stormachtig met zware windstoten. En het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 the things you must pursue, and I know that you are mine, I can feel Yes it is! Woah! Woah! and cap gone gap Every day yeah, yeah. Television set in front of you. Out. so far and yet so close.